Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Russische president Poetin zegt bereid te zijn tot directe onderhandelingen met Oekraïne. In een televisietoespraak deed hij een concreet voorstel om komende donderdag... zonder extra voorwaarden in het Turkse Istanbul te praten. Poetin zei open te staan voor een bestand of een staakt het vuren. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Afgelopen dag waren de leiders van Frankrijk, Duitsland, Polen en Groot-Brittannië in Kiev om bij Moskou aan te dringen op een onvoorwaardelijk staakt het vuren van 30 dagen. De Amerikaanse president Trump is positief over de eerste gesprekken met China over de handelsoorlog. Volgens hem is er een grote vooruitgang geboekt. Vertegenwoordigers van beide landen kwamen de afgelopen dag bij elkaar in Genève... om een einde te maken aan de handelsoorlog die is ontstaan. Komende dag praten ze verder. De handelsoorlog ontstond nadat president Trump importheffingen tot 145 aankondigde voor China. En kort daarna belaste China de import uit de VS met een 125 heffing. Vijf vissers uit Peru en Colombia hebben bijna twee maanden lang rondgedobberd op de zuidelijke stille oceaan. In maart vertrokken ze uit een haven in de buurt van de Peruaanse hoofdstad Lima... Ze kregen motorpech en moesten daardoor 55 dagen op zee overleven... zonder stroom aan boord. De marine van Ecuador heeft de vijf mannen van zee gered... en opgevangen op de Galapagos-eilanden... zo'n 2000 kilometer van hun vertrekhaven. Tennisser Yannick Sinner heeft zijn eerste duel... na zijn dopingschorsing gewonnen. Op het mastertoernooi van Rome... versloeg hij Mariano Navona uit Argentinië in twee sets. Sinner neemt het in de derde ronde op tegen Jesper de Jong... De Nederlander won gisteren verrassend van de Spanjaard Alejandro davino voor De nummer 26 van de wereldranglijst. En het weer helder en droog. Het koelt van nacht af tot een graad of acht. Komende dag opnieuw zonnig en warm bij maximaal 22 graden in het noorden... en in de rest van het land maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht... Ritme, Ritme van ZFM. ZFM. Yes,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 toma el fuego y es que No, <risa> but... Qué dale dile outfit no y yo quiero más devolver pero tú me hiciste caer ese urico hasta un ciego puede ver y hasta el más santo quiere ser impiel leco cambiamos de cena desde hasta cartagena eres la única que me llena cierto yo pago mi condena nena cambiamos de cena desde hasta cartagena Pago mi condena